Welkom terug bij Peaceful Radio aflevering 713 en we zijn u 2 begonnen met The World's War van Lisa Lynn en Aria Frankfurter. Mooie ingetogen muziek tot ons gekomen via osjo.nl, het oorspronkelijke label is New Earth Records. En van het oorspronkelijke label is ook de volgende CD van Al-Khroomer Khan: Citar Secrets. Ja, veel luister, plezier in het tweede uurtje. Thank you. ...van The spirits of the Morning winds En um, een oud cd'tje van Oriade, lang geleden. En daar gaan we ook mee afsluiten met uh, dit label. Dat doen we met Medwin Goodall... ...die jarenlang bij Oriade uh, hele fraaie cd's maakte. Hè. En uh, ook veelvuldig zelfs. En dit is uh, het, uh, onder het thema Neptune, the Gods of the Oceans... Mijn naam is Benno Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio aflevering 713. Je kunt het naluisteren op www.peacefulradio.eu. En de playlist, uh, ja ik heb tegenwoordig een twitter, laat ik dat eens ook even vertellen. Ik heb een twitter op de website en als je daar uh, op klikt dan kom je uiteindelijk uh, vanzelf links tegen die uh, wegwijs maken naar de Playlist. Goed, een hele goede nacht verder en uh, graag tot de volgende keer! Dag. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Britse luchtmacht heeft met een speciale operatie weer 150 mensen gered uit de woestijn in Libië. Met drie vliegtuigen zijn de geëvacueerden naar Malta vervoerd. Twintig van hen zijn Britten, de overige passagiers komen uit andere landen. Het zijn mensen die waren gestrand in een afgelegen gebied... en het onrustige Libië niet zelf konden verlaten. Gisteren haalde de Britse luchtmacht ook 150 mensen weg uit Libië. Daarbij waren zeven Nederlanders. De Libische leider Gaddafi zegt dat het leger de opstand in zijn land... bijna heeft neergeslagen. In een telefoondienstinterview met een Servisch tv-station... zei hij dat het volk achter hem staat en dat hij Tripoli stevig in handen heeft... Waarom hij aan de Serviërs een interview gaf is onduidelijk. Tegenstanders van Gaddafi hebben inmiddels de stad Zawiya vlakbij Tripoli veroverd. Na het aftreden van de Tunesische premier Ghanouchi vanmiddag is vanavond de bejaarde Bedji Kaid Essebsi tot zijn opvolger benoemd. Essebsi was minister in de jaren vlak na de onafhankelijkheid van Tunesië. Toen het regime steeds autoritairder werd, eiste hij meer democratie en werd hij in 1970 op een zijspoor gezet. De nieuwe premier Essebsi is inmiddels 84. De sultan van Oman heeft zijn regering opdracht gegeven 50.000 banen te creëren. Dat deed hij na twee dagen van protesten, waarbij twee doden vielen. Het waren de eerste protesten in het land sinds de onrust in de Arabische wereld begon. Er werd vooral in de havenstad Sohar gedemonstreerd, waar koningin Beatrix binnenkort op bezoek gaat. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig, in het noorden soms met natte sneeuw.